Met het de Duitse minister Seehofer van Binnenlandse Zaken heeft zijn afschuw uitgesproken over de demonstranten die gisteren in Berlijn protesteerden tegen de coronamaatregelen. Honderden mensen braken door een politiekordon en liepen de trappen van het parlement op en daar gooiden ze met flessen en stenen. Seehofer noemt het onaanvaardbaar dat extremisten en relschoppers het symbolische centrum van de democratie bestormen. Bondspresident Steinmeier noemt het een aanval op het hart van de Duitse democratie door provocerende rechtsextremisten. Bij de demonstratie in Berlijn zijn zeker 200 mensen opgepakt. Wereldwijd zijn er nu meer dan 25 miljoen geregistreerde coronabesmettingen. Blijkt uit berekeningen van de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit. Van bijna 16,5 miljoen mensen is bekend dat ze weer zijn hersteld. Het wereldwijde aantal geregistreerde coronadoden staat op bijna 843.000. Minister Hoekstra van Financiën heeft geen corona. Hij had zich vrijdag laten testen omdat hij milde verkoudheidsklachten had. Uit voorzorg werkte hij vanuit huis. Zo was hij vrijdag niet aanwezig bij de ministerraad. Juist toen het besluit werd genomen over een derde pakket steunmaatregelen voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis. Een hoge Franse legerofficier wordt verdacht van het schenden van veiligheidsregels. Minister van Defensie Parly heeft dat gezegd nadat er berichten in de media waren verschenen... dat de officier mogelijk heeft gespioneerd voor Rusland. De officier is gestationeerd op een NAVO-basis in Italië... en zou in Frankrijk zijn opgepakt. Bij ongeregeldheden in de Amerikaanse stad Portland is vannacht een man doodgeschoten. Het gebeurde bij een confrontatie tussen Black Lives Matter-demonstranten... en aanhangers van president Trump... De man die is doodgeschoten droeg een petje met een embleem van een extreemrechtse groep uit Portland. Of er iemand is opgepakt is niet duidelijk. Het weer vanuit het noorden trekken buien met daarbij een kleine kans op onweer. Naar het zuiden, tussendoor af en toe zon, het wordt 21 graden. Aan zee waait het krachtig of hard uit het noorden. Vanavond neemt de wind af, morgen vooral aan de kust nog kans op een bui bij hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeers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 Is de zomer van ZFM met nu, het rythme van ZFM. ZFM. Tu oh, oh, yeah, yeah. ne vas pas me manquer, toi qui qu croyais me connaître. T'es rempli de charabia. Tu ne sauras plus rien du -no, moi. Je ne peux pas supporter, Ta me comparer. T'inquiète pas, vais tout niquer. C'est la putain de la. Qui va se négliger? Hey, hey. Je vais pas me négliger. C'est fini, c'est la vie, c'est la vie, vie, vie. Benm toujours en touz apéchée. Oui, oui. Jolie nana, recherche jolie job. Comment on fait? Je suis pas très mytho. Moi j'ai le truc, je sens les people, les people. Oh, yeah. C'est bon. bon, tu peux déposer ton CV par mail par Mais mail. qui va se négliger hey, hey. Je vais pas me négliger euh. Si c'est fini si c'est la, la vie, vie. C'est la vie vite Même ton jour et tout ça péché Oui oui, oui. Joey oui. Nana recherche Jolie job. Yeah. Comment on fait je suis pas très mito Manger le truc je sens les pipo Les bibos oh, yeah, yeah. Ils m'ont du bête bête bête bête J'suis bien commun mais j'avoue que c'est mort toi tu fous la merde tu veux que j'avoue mes torts non mais à qui tu vas la faire moi j'ai le mental ouais à qui tu vas la faire à qui, à qui eh. retour à la réalité moi je retourne à la réalité ouais j'ai le mental A qui tu vas la faire à qui tu vas la faire, à à vas vas la faire jolie nana recherche joli cho jo. comment on fait je suis pas très mytho Manger le truc je sens les bipop ouais, les bipop I'm yeah. I'm oh. Met me van Zandvoort.